door een voetblessure. Na haar winst op Wimbledon in juli vorig jaar speelde ze geen wedstrijden meer. Ze wilde juist weer beginnen met trainen. Het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder. Alleen in het uiterste noorden en op de Wadden bewolking. Het gaat 1 tot 4 graden vriezen. Morgen opnieuw vrij zonnig. In het kans op Wolkenvelden. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ben bij de hoofd uh... Af te kikken van mijn verslaving. Ja, ik in een depressie. Aan Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde meer. Ik zit hier ook voor eetverslaving. Welke verslaving is vrij dus je leven. Loos hartstikke verslaving Internetverslaving. netverslaving. Ze doen hier goed werk bij dan. De, dat je moet leren kijken hoe goed je ziet. Mijn dochter die is uh, verslaafd. De tijd voelt ik me geen. Godverslaving alcohol, probleem. Dit is de hoop magazine.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 summer's breeze, one thing will not be changed, and we will dance when the sun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 A hurricane The music will play And I'll take your hand And hold you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 En uh, zowel technisch als uh, redactioneel voor dit programma. Maar De Hoop werkt niet alleen uh, met vrijwilligers, maar ook met zogenoemde omscholers. Dit zijn mensen die uh, geen ervaring hebben in de zorg, uh, maar die daar wel een studie voor kunnen volgen en tegelijkertijd bij De Hoop kunnen gaan werken. En een van hen is Ab Nieuwkoop. Hij werd geïnterviewd door De Be Bora Kunst, een van onze gasten. Ab, jij werkt bij de Jordaan. Uh, wat is de Jordaan precies?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 En... Maakt dat nou de, deze tweede opname ook echt anders voor jou? Ja, dat maakt het heel anders. Omdat ik uh, nu besef dat uh, ik heb altijd uit een bron van pijn en afwijzing heb geleefd. En niet vanuit Gods eeuwige liefde.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 Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd sluiten de stembureaus voor de provinciale verkiezingen. Volgens onderzoeksbureau Sinoveet had ruim een uur geleden zo'n 48% zijn stem uitgebracht. Daarmee was de opkomst toen al hoger dan vier jaar geleden. Toen ging in totaal ruim 46% naar de stembus. Sinoveet komt zometeen met een eerste voorlopige prognose van de uitslag. Algemeen wordt verwacht dat het spannend wordt. De leden van Provinciale Staten kiezen eind mei de Eerste Kamer. Op sommige stembureaus in Bussum was de opkomst zo hoog dat er stembiljetten op waren. De gemeente heeft toen stembiljetten opgehaald bij buurgemeenten.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 de grootste van Europa is na de schietpartij aangescherpt.